Sophie verhoeven met het NOS-journaal. Russische internettrollen hebben ook onderzoek. De krant vond ruim 900 Nederlandstalige tweets die afkomstig zijn uit een trollenfabriek in Rusland, een plek van waaruit met nepaccounts desinformatie is verspreid. Volgens NRC waren de Nederlandse tweets bedoeld om anti-islamgevoelens aan te wakkeren. In Parijs is het feest na het winnen van het WK-voetbal... aan het einde van de avond verstoord door relletjes. Groepjes relschoppers bekogelden de politie met stenen... waarna agenten een deel van de Champs-Élysées schoonveegden... met waterkanonnen en traangas. Ook in een aantal andere Franse steden eindigde het WK-feest onrustig. Het Franse elftal wordt vandaag in Parijs gehuldigd. Steeds meer studenten melden zich aan voor informatica-opleidingen... als kunstmatige intelligentie en computer science... Universiteiten kunnen de toestroom nauwelijks aan en hebben voor sommige opleidingen daarom een inlotingssysteem of strengere toelatingseisen ingevoerd. Tegelijkertijd zit het bedrijfsleven juist te springen om meer afgestudeerde ICT'ers. Nederland moet beter meewerken met het onderzoek naar de MH17-ramp. Dat vinden de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen. Volgens hen is het bewijsmateriaal dat het toestel werd neergehaald... met een boekraket van het Russische leger overtuigend en verontrustend. Rusland ontkent betrokkenheid bij de ramp. Morgen is het vier jaar geleden dat het vliegtuig werd neergehaald. Een zwemmer van 59 is gisteren verdronken in het IJmeer bij Amsterdam... Zijn lichaam werd s'avonds na een zoektocht gevonden door de hulpdiensten. Op twee andere plekken in het land worden nog zwemmers vermist. In Noordwijk kwamen twee strandgangers niet terug van een zwempartij. En bij een recreatieplas in Nunen is een snorkelaar in het water verdwenen. Het weer nog veel zon, het wordt 25 tot 30 graden. Morgen meer bewolking en lokaal kan er een bui vallen. Met 23 tot 28 graden blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.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 de Daar op Wimbledon met natuurlijk Serena Williams als grote favoriet. Ik zou zeggen genoeg gepraat en ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat kan ook via www.zfm-live.nl Nog een kleine 19 minuten te gaan, race nummer 1 van de DTM op het circuit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 En vanmiddag niet alleen een heel hoop lekkere herrie op de radio... maar ook in het centrum van Zandvoort, in Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid...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 Geen lachbocht, uh, ja, dan schuift het hele spul weer in elkaar. Dus uh, voor Rast uh, weinig mogelijkheden meer om de overwinning binnen te gaan halen. De tweede plaats vinden we een Mercedes terug met uh, Kerry Perfect, de leider in het kampioenschap. Ook winnaar geweest uh, eerder op Zomvoort in uh, 2005, 2009 en 2010. Dus ja, voor hem moet het wel weer een keer tijd om hier eens uh, te gaan winnen. Kijk even naar uh, Robin Vrijns, onze Nederlandse hoop in de DTM. Ik ja voor het eerst in DTM En inmiddels uh, ligt hij op een uh, zesde uh, plaats. is een van de grootste talenten. Kampioen geweest in allerlei twarters. Ook in het leven haal. Daarom een meter. En nu gaat hij een En aan gaan we met uit. Net al even uh, bij. De, bij de... Ja, dat ja, de... meten we al te horen, Willem. Ja. Helemaal ja. geweldig.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 She stays strong dus juist van collega Willem van deze live vanaf circuit. Een spannende race nummer 1 van de DTM. En Frans uh, doet het ook aardig trouwens. Op dit moment op uh, PS6 een kleine drie seconden achterstand op de nummer 1 positie. Dus best nog wel een uh, kans op het podium. Alhoewel met zes minuten dan moet hij er even flink tegenaan gaan. Maar je weet het maar nooit. Hè? Het is een race. Het is en blijft een uh, motorische sport. Dus er kan van alles gebeuren.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 Heel veel belangstelling al en veel mensen die, die gingen kijken. Want de totstandkoming van zo'n zandsculptuur is minstens zo mooi... om het de definitieve uh, uh, eindresultaat te bekijken. Dus het is echt een, een publiekstrekker uh, eerste klas voor Zandvoort. Want ze zijn al sinds de afgelopen maandag... Uh, zijn er zeven deelnemers aan het EK zandsculptuur en koortsachtig aan het werk... En ook de diverse locaties in het dorp. Thema dit jaar, zoals u wellicht weet, is Leonardo da Vinci. Ter gelegenheid van het gelijknamige tentoonstelling in het Tynos Museum in Haarlem. Van 5 oktober tot en met 6 januari. De locaties, deelnemers en de titel van hun sculptuur zijn achtereenvolgens op het badhuisplein. Gorge uit Bulgarije met Antonymy uh, of Feelings. Sergei Ramírez uit Spanje een zonder titel. Jaslav Liemensensko uit Oekraïne met Genius... Nicola Wood uit Groot-Brittannië met Alive Inside, en op het Kerkplein Ulrich Bingtsen met In, The In Motion... op het Gasthuisplein Maxime Gazendam uit Nederland met Digital Emotion... en aan de overkant op de hoek Swalueestraat... Alexei Ribak uit Rusland met Golden Sections. Dat deze, titel meer vragen, dat deze titels meer vragen oproept... kan ik mij voorstellen dan dat het beantwoord is...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 There was blood and a single gunshot But just who shot who? At the Cobra, oh. Cobra Cabal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 Het is zomer in Zandvoort met een lekker barbecue temperatuur. Dus vanavond kunnen ze weer aan hè? de barbecues lekker roken. De buren uitroken. Heerlijk. Je hoorde Barry Manilow en de Copacabana. Race nummer 1 is inmiddels voorbij van de DTM. De race die vandaag verreden is.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 En de dagen daarna naar waren rond de 21 en 24 graden. Al dus Rico Schreuder. Het is dus echt uh, zomer is al voor het lekker genieten als je nu al uh, vakantie hebt. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Zie en zaterdag voort. En hier is Daddy Yankee. Mijn gusta mi ja. bijna elke radiostation, dus wij mogen ook niet achterblijven. De single van uh, Daddy Yankee en Dura, een uh, hit van dit moment. En vandaar ook terug te vinden onze uh, eigen Europese hitlijst de Euro Breakdown. Je hoort hem vanavond trouwens weer tussen 7 en 9 met uh, Mike Bulee. Want uh, Patrick van Buringen, die belde me vanmorgen op. Hij zegt, ik ben er vanavond niet, ik heb een feestje in het dorp. Nou, dan weet ik al hoe laat het is. Albert-Jan? Uh, Dansend, Dansend in de straten. Patrick van Buringen.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 Er heeft vandaag heel veel wat oudere muziek zo best over het op zaterdag. Waaronder uh, ook deze CEO van Narada, Michael Walden. Dat was Divine Emotion. We gaan weer live uh, schakelen met circuit Zandvoort, Willem van deze aanwezig bij de DTM. Is hij juist genoemd, Willem, van uh, race nummer 1? Ja, zeker uh, race 1. Uh, DTM heeft twee uh, races. Uh, op de zaterdag en op de zondag. Nou, de zaterdagrace hebben uh, we gehad. Het uh, was op zich een uh, mooie race... Lange tijd uh, zag ik uit dat we aan het eind van de race uh, nog een flinke strijd zouden kunnen krijgen tussen uh, René Rast in de Audi en uh, Kerry Peffert uh, in de Mercedes. Dat feestje werd, uh, werd verstoord door uh, Nico Müller die er afging in de Geerlachbok. Dat zorgde voor een zevige Daarmee raakte uh, Rast zijn voorsprong. Uh, Kwijt. En wat erger was nog, hij moest als enige ronde de pitstop, uh, naar de pit om een uh, stop te maken uh, voor een uh, verplichte bandenwissel. En daarmee, uh, ja, lange tijd aan de leiding gereden, René Ras. Maar uiteindelijk uh, als 17e gefinished. Uh, in de laatste ronde heeft hij zijn verplichte pitstop gemaakt. Hij viel daardoor uh, helemaal terug. Uh, op de tweede plaats hadden we Paul Di Resta, ex-Formule 1-coureur bij Force India. Tegenwoordig ook actief in de Formule 1 als uh, uh, analist bij uh, Sky TV. Derde was het uh, Lucas Auer. En vierde was het uh, ook weer een ex-Formule 1-coureur, Pascal Wehrlein. En op een hele mooie vijfde plaats, uh, best op de rest we zeggen, want de eerste vier allemaal actief in de Mercedes, was het onze landgenoot Robin Vrijns.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 als bijprogramma actief zijn, de Formule 3, uh, die gaan aansluiten met de uh, Formule 1 kampioenschap. wil de Formule 1 gaat, zodat je daar Formule 1, 2 en 3 hebt. Dus uh, ook dat wordt nog wat om daar een uh, mooi bijprogramma te krijgen. Maar goed, uh, dit weekend zijn ze dus nog wel. Vanmorgen hebben we daar één een race van gehad, uh, alvast. Die werd gewoon uh, door de S-Ralf-Aaron.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 Polk position team staan Daniel uh, tiktum die rijdt uh, voor het Red Bull uh, junior team. En op de tweede plaats mag vertrekken Aaron en op de derde plaats uh, Schumacher. Oké, okay, dat wat betreft uh, vandaag. En dan morgen, welke hoe laat begint uh, de race van uh, de DTM, race nummer twee van dit weekend? Uh, nou ja, die begint. Uh, in... Voor Wat ik uit mijn hoofd weet, dezelfde tijd als uh, vandaag. Het programma wordt uh, eigenlijk synchroon van vandaag. Dus je hebt gewoon uh, ja, wat je van vandaag hebt, de tijden die gelden morgen ook. Nou. En dat wil zeggen dat uh, voor uh, DTM dan start om half twee weer tot half drie. In de ochtends kunnen we lekker wakker worden met het uh, racegeluid vanaf het circuit. Ja, want je hebt ochtends natuurlijk wel. Uh,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 En, uh, we, sp we spreken elkaar weer. Ja. <laughs> Oké, okay. dat was Willem van deze live vanaf de circuit Zandvoort. En we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we nog twee uur lang bij met Zandvoort op zaterdag. Als laatste voor drie is hier Dr. Alban.